Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een automobilist is ingereden op mensen in het centrum van Berlijn. De wagen schoot de stoep op bij een belangrijke winkelstraat. Meerdere mensen werden aangereden waarna de auto tegen een gevel knalde... Correspondent Charlotte Waiers is op de plek waar het gebeurde. Um, de lokale krant hier, de beeld die um, meldt dat er één dode is gevallen, één man. En dat er meerdere gewonden zijn. Ja, en je hoort het, er zijn sirenes, er is veel politie ter plaatse. Um, de weg is afgesloten aan alle kanten. En er zijn ook veel hulpverleners van bijvoorbeeld de brandveer en een kraamhelikopter uh, hier. Er zijn zeker twaalf gewonden, vijf zijn er slecht aan toe. Of het expres was, is niet duidelijk. De bestuurder is opgepakt. Veel werknemers hebben er de laatste tijd iets bij gekregen. In cao's die kort geleden zijn afgesloten... gingen de lonen gemiddeld zo'n 3% omhoog. Dat is een stuk meer dan de afgelopen jaren. Maar niet genoeg om aan het eind van de maand ook meer over te houden. Dat komt door de inflatie, die is nog veel hoger. Amsterdam is weer de favoriete stad van Nederland, blijkt uit een enquête. Vorig jaar, tijdens corona, pakte Utrecht ineens de koppositie over. Maar de domstad staat nu weer op 3, na Maastricht... Vooral jongeren gaan lekker op de hoofdstad. Amsterdam blijft bij hen. voor hen bij far de favoriete nationale kroeg, zeggen onderzoekers. En er komen toch geen uitprobeersels met nieuwe voetbalregels in de eerste divisie. Een hoge bobo van de KNVB schreef in een column dat er na volgend seizoen onder meer geëxperimenteerd zou worden met tijdstraffen en lopen met de bal bij een vrije trap... Een paar jaar geleden speelden twee amateurteams al een testwedstrijd. Ze moesten vooral wennen aan die intrap. Natuurlijk in één keer indribbelen, dus dan moet je zo alert zijn. Want anders loopt hij natuurlijk zo de goal in. Sneller in ieder geval. Je hebt geen, mo geen moment om te rouwen. Uh, <coughs> Ballen mag je zelf innemen. Dus uh, op zich uh, ja, is het wel lekker. Lekker ja, snel. Maar het was allemaal een misverstand, zegt de directeur van de KVB tegen de Telegraaf. Dat experiment, dat komt er niet. Het weer, het wordt een natte middag. In het zuiden en westen klaart het het snelst weer op. 15 tot 18 graden. Morgen af en toe een bui en wat warmer, max 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het verkeer rijdt vrijwel overal moeiteloos door. Er is alleen één uitzondering. Dat is de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Want bij knooppunt Eemnes staat een vrachtwagen weg.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 Nu en we alle informatie. Weet wat hier leeft. is. Dit is ZFM. Shadows surrounding We tweede uur begonnen met Old and Wise, de Alan Parson Project. En ik ga door met een Nederlandstalige, Jan Smit. Vrienden voor het leven. in het goede en in het kwaad. Want de weg van bestaan is ons te.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 Today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 De gemeente heeft nu, na het afweging van al deze soms botsende belangen, besloten om in de zomermaanden de haltestraat dagelijks in de middag- en avonduren af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Sommige partijen zijn tevreden, anderen maken zich grote zorgen. Als de straat afgesloten is, mogen de terrassen en uitstallingen worden uitgebreid tot het trottoirband. ...en op de voorwaarde dat mensen niet kunnen zitten direct aan die trottoirband. En natuurlijk mogen terrassen nooit een belemmering zijn voor nood- en hulpdiensten. Als de halterstraat open is voor verkeer... ...moet er op het trottoir altijd vrije, lege ruimte zijn van minimaal 1,20 meter vanaf de stoeprand. Of, en hoe dit in de praktijk gehandhaafd zal worden, dat is nog niet helemaal duidelijk. Wel vindt er handhaving plaats op het inrijverbod... Er komt geen camera toezicht. De volgende is de Common Arts. Don't leave me this way.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 James Brandt met You Are So Beautiful. Op 11 en 12 juni wordt het fietsevenement... Vredestein Cycling Zandvoort gehouden op het circuit Zandvoort. Tijdens dit weekend staan er allerlei sportieve fietsenonderdelen op het programma. Waaronder de 24 uur race. Maar minder fa fanatieke fietsers kunnen zich ook aanmelden voor de bewonersronde. Ben jij zelf niet zo'n fanatieke fietser? Maar lijkt het je wel gaaf om een keer over het circuit te fietsen? Dan is dit je kans. Zaterdag 11 juni, voor de start van de 24 uur race... is er een bewonersronde. Tijdens deze ronde mag iedereen, jong en oud... op e-bikes, mountainbikes, oma's fietsen, of wat dan ook... een rondje op het circuit komen fietsen. De deelname aan deze ronde is gratis. Samen met alle deelnemers die daarna 24 uur gaan fietsen... mag je het circuit op. Kom alleen... Of met je hele gezin. Na de ronde kun je spectaculaire Le Mans start van de 24 uursrace zien. Aanmelden is niet nodig. Kom naar het circuit via de hoofdingang en meld je om kwart over drie bij de tunnel die naar de pitboxen gaat. Daar vandaan wordt je begeleid naar het raceasfalt. asfalt. Ga voor meer informatie over het evenement naar cyclingzandvoort.nl cyclingzandvoort.nl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 was een Amerikaanse popband die verworen maakte in de jaren 60 met een gelijknamige televisieshow. De reeks verschenen op 12 september 1966 voor het eerst op de Amerikaanse televisie en werd gedurende twee seizoenen uitgezonden door de NBC. De laatste aflevering was op 19 augustus 1968. In Nederland was de serie in 1966 bij de AVRO te zien. De show, grotendeels gemoderniseerd naar de Beatlefilm A Hard Day's Night uit 1964... toont de belevenissen en muziek van een min of meer fictieve popgroep. De vier jonge mannen, de Monkeys vormden, waren in Engeland geboren... Davy Jones en de Amerikaan Mickey Dorrance, Michael Nesmith en Peter Tork... Ze werden geselecteerd naar aanleiding van een advertentie... waarin werd gevraagd om acteurs voor de rol van vier gekke jongens. Hier zijn de Monkeys met Last Train to Clarkfield. Don't be slow. I'm, no, no, no, I'm, no, no, no, no, no, no, no, no, no Take the last train to Coxville Now I must hang up the phone I can hear you in this noisy railroad station Although all I feel known No, no, no, no, I no no and I don't know if I be slow. I and I don't know if I'm ever coming home. Take the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 Kaskarsoe met For This Moment. Voor Zandvoort en de regio. Kerkplein concerten met Julia en Andreas. Protestantse kerk zondag 19 juni van 3 tot 5 uur. En de inloop is vanaf half 3. Meer informatie info at classicconcerts.nl Beelden in Zandvoort tentoonstelling laatste maand... Zandvoorts Museum, geopend van woensdag tot zondag, 11 tot 5 uur. De toegang is 5 euro per persoon. En de museumkaart is gratis. Kees de Muis, voor kinderen, de speelzolder in het Zandvoorts Museum. Geopend van woensdag tot zondag, van 11 tot 5 uur. Kinderen zijn gratis. Het occulte in de kunst. Kunsthistorica Andriane Delinkias vertelt over hoe beschavingen, zoals de Maya's... De Egyptenaren, de Inuit en de Kelten leefden in nauw verband met de natuur. U hoort hoe diverse culturen dachten over magie en genezing. En hoe deze in de kunst worden weerspiegeld. Zondag 12 juni van 2 tot 4 in de blauwe tram. 10 euro per persoon, inclusief koffie, thee en een koekje. Voorafgaand aanmelden is noodzakelijk. En kan via de website van Pluspunt www.wijksteun.nl de blauwe tram.nl En volgens Starship met Nothing Gonna Stop Us Now. En de platters met Smoke Gets In Your Eyes. Breinplein, veerkracht voor de mantelzorger. Om zo lang mogelijk prettig thuis te kunnen wonen... is het van de grootste belang dat de mantelzorger goed ondersteund wordt. Deelname is gratis. Aanmelden is niet nodig. En het is dinsdag 14 juni van 3 tot 5 uur. De locatie? Juttershart. Burgemeester Nabijnlaan 102a. Cursus ben ik in beeld. Laat via fotografie wat van jezelf zien. Want foto's spreken meer dan duizend woorden. Meer info en aanmelden via administratie. At of telefoonnummer 06-337-356-94. 06 337, -35694. 06 -337 356 94. En het is van 2 tot half 5. Locatie Pluspunt. Ik laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk droom dat jij hier bent en ik jou kan voelen.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 Het zit heel dicht bij mij, het zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag, zo weer die zacht voorbij gaat. Terwijl de wereld wegleidt en ik naar je kijk. Naar jou blijf lachen, voelt het soms alsof het wonder. Veel te mooi en veel te groot is en nooit bestaan heeft. Als ik vannacht de nacht met jou mag, zo die zacht voorbij glijdt.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 Je zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Dat komt door jou, jouw verblinde zij. Je hart zit heel dicht bij mij, je zit heel diep in mij. "Belong" is een prijswinnend nummer uit de film An Officer and a Gentleman in 1982. De single was een succes in de Verenigde Staten, waar het drie weken op nummer 1 in de Billboard Hot 100 stond, vanaf 6 november 1982. In andere landen was het nummer minder populair. In de Verenigde Koninkrijk bleef de single steken op nummer 7. In Nederland kwam hij het niet verder dan de rate. Cocker en Warners wonnen de Grammy Award voor de beste popnummer voor een duo of groep met zang. Producer Don Simpson had geprobeerd het nummer te verwijderen uit de film a Officer and a Gentleman, omdat hij het nummer niet goed vond en dacht dat het geen eer zou zijn. Hier zijn Joe Cocker en Jennifer Warns met Up Where We Be Belong. Keep it alive. The road is long. There are mountains.